6 uur. Mijn buurman moet een paar dagen in bed blijven. Na de winst op Portugal heeft hij alweer last van oranje koort, zegt de dokter. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 27 maart. En op deze dag, in 1899, bracht de Italiaanse uitvinder Guglielmo Marconi een draadloze radioverbinding tot stand over het kanaal. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. goedemorgen. Een Nederlandse diplomaat in Turkije... die volgens Ankara een spion is, heeft dat land verlaten. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... is hij uit Turkije vertrokken voor zijn eigen veiligheid. De man werkte op het consulaat in Istanbul. De Turkse autoriteiten zeggen dat hij onderzoek deed... naar banden tussen de Turkse regering en IS. Zijn informanten zou hij daarvoor fors hebben betaald. Ook zou hij informatie verzamelen over de Turkse operatie... in het Syrische Afrin... Na Groot-Brittannië en enkele andere EU-landen en de Verenigde Staten... zet ook Australië Russische diplomaten uit. Het is een reactie op de vergiftiging van de Russische expion Schipal in Groot-Brittannië. Volgens de Britse regering zit het regime in Moskou achter die aanval. De Australische premier zei dat twee diplomaten... die zijn geïdentificeerd als inlichtingenmedewerkers worden uitgezet. Gisteren werd duidelijk dat ruim 100 Russische diplomaten in Europa... en de Verenigde Staten worden uitgewezen. En ook IJsland neemt maatregelen. Uitgerekend tijdens de eerste keer dat het voetbalelftal van IJsland... vertegenwoordigd zal zijn op het WK, zullen de regeringsleiders daar ontbreken. IJsland vindt dat de Russische reactie op de affaire... rond de vergiftiging van Skripal en zijn dochter te wensen overlaat. En daarom gaan er deze zomer geen ministers naar het WK-voetbal in Rusland. Een bijeenkomst van de EU en Turkije in Bulgarije heeft niets opgeleverd. De EU eist onder meer dat Turkije meer werk maakt... van het respecteren van de mensenrechten. Ook is er kritiek op de arrestatie van EU-burgers in Turkije... en op de militaire actie tegen Koerden in Syrië. EU-president Tusk zei dat er geen oplossingen zijn bereikt. De Turkse president Erdogan zei dat hij blijft hopen... op betere betrekkingen met de Europese Unie. Hij noemde zijn land een democratische rechtsstaat die de mensenrechten en grondwettelijke vrijheden respecteert. Bij een aantal Amerikaanse overheidsinstellingen... in de buurt van de stad Washington zijn verdachte pakketjes bezorgd. In zeker één geval zaten er explosieven in. De pakketjes zijn bezorgd bij onder meer de CIA en twee legerbasis. Volgens Amerikaanse media zijn er zo'n tien verdachte pakketten ontvangen... op verschillende locaties. De afgelopen weken ontploften er verschillende bompakketten... in de stad Austin... De vermoedelijke dader blief zich op na een achtervolging door de politie. Bij werk aan een riolering is in Made in Brabant... de gevel van een huis volledig ingestort. De bewoner was buiten met de afvoer bezig toen de zijgevel bezweek. Met hulp van een bouwbedrijf is het huis gestut. Op het moment van instorten was er niemand in het huis in Made aanwezig. En het Nederlands elftal heeft voor een verrassing gezorgd. door in een oefenwedstrijd Portugal te verslaan met 3-0. De doelpunten werden in Geneve voor Rust al gescoord. door Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk. Het weer dan nog opklaringen en plaatselijk mist. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In het noordoosten blijft het tot ver in de middag droog. met af en toe wat zon en het wordt ongeveer 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. En we beginnen vanochtend in eigen land met een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 77% van de Nederlanders vindt dat ons land vluchtelingen moet opvangen die zijn gevlucht vanwege oorlog of vervolging. Tanja Traag is van het CBS. Mevrouw Traag, goedemorgen. Goedemorgen. Iets meer dan driekwart van de Nederlanders vindt dus dat we deze vluchtelingen moeten opvangen. Kunnen we stellen dat Nederlanders positief staan tegenover de opvang van vluchtelingen? Nou ja, als je kijkt naar de vraag... Hè, vluchtelingen die vanwege oorlog of vervolging naar Nederland komen... dan kun je op zich zeggen, we staan daar positief tegenover. Maar er zitten wel wat kanttekeningen bij. Want vragen we mensen of ze bang zijn... dat die mensen een bedreiging kunnen vormen voor ons land... dan vindt 1 op de 5 wel dat, ja, dat dat risico erin lijkt te zitten. Mensen twijfelen ook wat over de vraag... of het een bedreiging is voor onze normen en waarden. Althans, een kwart van de Nederlanders zegt... Dat dat ze daar uh, zich wel zorgen over maken. Uh, dus het is niet alleen maar zo... dat iedereen daar heel positief tegenover staat. En bovendien is er ook een niet verwaarloosbare groep... van bijna 10 procent die zegt... 'Nou, ik vind helemaal niet dat Nederland die vluchtelingen op moet nemen. Per se niet. Uh, ga je verder kijken. Uh, we hebben ook gevraagd naar mensen, uh, aan mensen... of ze een AZC in hun buurt zouden willen. He, dan krijg je wel weer... Uh, dat is wat minder ver van mijn bedshow. Uh, en dan, ook dan zie je... een veel gemêleerder beeld. Want er is wel een grote groep die zegt, ik vind dat prima... maar eh, mensen hebben ook vaak daar wel hun kanttekeningen bij. Uh, um, dan gaat het erom van, ja, hoe dichtbij komt zo'n AZC dan? Uh, wat voor mensen vangen ze daar op? Gaat het om gezinnen of gaat het om alleenstaande mannen? Uh, en waar mensen zich dan druk om maken, vooral in het geval van uh, een, een, een potentieel AZC... is uh, veiligheid, uh, het idee dat criminaliteit omhoog zou kunnen gaan... Uh, de vraag, zijn vrouwen en kinderen dan nog wel veilig? Uh, dus al met al zou je kunnen zeggen... ja, die meerderheid van Nederland is voor de opvang van vluchtelingen. Maar er zitten ook wel wat kanttekeningen ja. aan. Is er eigenlijk vergelijkingsmateriaal? Is dit onderzoek eerder gedaan? Nee, dit is een, een onderzoek dat het CBS jaarlijks doet. Het onderzoek belevingen. En daarin meten we de belevingen van de Nederlander. Uh, en dat gaat ieder jaar over een ander thema. Uh, en in 2017 hebben we uh, dit onderzoek gedaan naar belevingen over vluchtelingen. En zo is het jaarlijks een ander thema. Dus we kunnen niet vergelijken in welke mate dat, het nu, dat Nederlanders minder of meer positief zijn geworden over de opvang van vluchtelingen. Nee, nee. Goed, en nu wel wat, wat controlevragen gesteld. Want het is natuurlijk makkelijk invullen in zo'n enquête dat je zegt, nou ja, ja, tuurlijk, laat maar komen. Maar ja. Ja, inderdaad, als je dan de vraag erbij krijgt van een asielzoekerscentrum naast je deur... dan wordt het wellicht alweer lastiger. Zijn er eigenlijk ook nog mensen die aangeven dat ze het een verrijking vinden... dat de vluchtelingen naar Nederland komen? Jazeker. Uh, als je vraagt aan mensen um, of ze het een verrijking voor onze cultuur vinden of uh, dat ze vinden dat mensen ook hun eigen cultuur moeten kunnen behouden, dan is ongeveer 1 op de drie Nederlanders het daarmee eens. Dus uh, in die zin, um, het is zeker niet zo dat uh, dat, dat, dat heel uh, negatief wordt gezien. Um, waar we ook naar gekeken hebben is de vraag als mensen al wat meer bekend zijn met vluchtelingen, hoe staan ze er dan tegenover? Maar ook het tegenovergestelde, zijn mensen negatief bekend met vluchtelingen? En dan zie je eigenlijk ook wat je zou verwachten. Namelijk dat mensen die al contacten hebben met vluchtelingen... er, er wat meer mee bekend zijn... Eh, daar ook veel positiever tegenover staan. Terwijl mensen die slechte ervaringen hebben... daar juist negatiever tegenover staan. Ja, is er ook nog een onderverdeling gemaakt? Uh, mannen, vrouwen, ouderen, jongeren? Ja, wat we zien is dat vooral uh, in de groep mensen die uh, negatief uh, staat... ten opzichte van opvang, uh, daar zitten relatief meer mannen in. En daar zitten ook relatief meer uh, laag opgeleide in. En je ziet daar ook wat uh, meer mensen uit de uh, uh, niet-stedelijke gebieden. Oké. Okay. En uh, dan gaat het vooral ook over uh, mensen die gevlucht zijn... vanwege oorlog of uh, vervolging. Uh, daarvan zeggen mensen, van, nou ja, oké, okay, daar, daar sta ik wel positief tegenover. Wat vindt men van de komst van economische vluchtelingen? Ja, als je vraagt uh, hoe wat mensen vinden van het komen van uh, economische vluchtelingen... dan uh, wordt het uh, toch wel een heel ander verhaal. Uh, gaat het om uh, economische vluchtelingen van binnen Europa? Denk bijvoorbeeld aan Polen. Dan valt het nog mee. Dan zegt ongeveer vier op de tien Nederlanders dat we die zouden moeten opnemen. Gaat het om economische vluchtelingen van buiten de Europese Unie... dan vindt nog maar een kwart van de Nederlanders dat we die uh, toe zouden moeten laten. Dus dat zijn hele forse verschillen. Wanneer je dat vergelijkt met die 77 procent... die vindt dat we uh, een, een oorlogsvluchteling opnemen. Ja. Uitleg bij de cijfers kreeg u van Tanja Traag... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan is het nu 8,5 minuut over 6. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Nieuwsuur ging het over het nieuws rond Iman Fawaz Jeneet. Die had in een preek uitgehaald naar burgemeester Abu Tari van Rotterdam. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Dick Scholf is dat gevaarlijk. Het zou radicale moslims aan kunnen zetten tot geweld. Hij heeft invloed op radicale jongeren in dit land...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 Het ging onder meer over het verhaal van pornoactrice Stormy Daniels. Die zegt dat ze seks heeft gehad met Donald Trump... en dat ze is bedreigd, zodat ze haar mond erover zou houden. Best vreemd, zegt Groenhuizen, dat Trump zich hierover nogal op de vlakte houdt. Over alles wat er gebeurt, tweet eh, tweetie. Uh, soms al voordat het nieuws is uitgezonden bij wijze van spreken. Nu is er formeel door het Witte Huis gezegd... het is niet waar van die verhouding. Maar Trump zelf is er oorverdovend stil over. Terwijl hij toch normaal de eerste is te zeggen van... leugenaars, nepnieuws, onzin. Hij is er heel stil over. Dat opvallend. Met het oog op morgen besteedde aandacht aan de presidentsverkiezingen in Egypte. De zittend president Sisi gaat vrijwel zeker winnen. Want hij heeft maar één tegenstander en die lijkt alleen voor de vorm mee te doen. Toch gaan de meeste Egyptenaren wel stemmen, vertelde oud-correspondent Rena Netjes. Waar mensen toch wel bang voor zijn, is dat ze geen inkt op hun vinger hebben. Dat ze op het werk worden nagekeken. Hé, hmm. hey, jij bent niet gaan stemmen voor Sisi. Je hebt echte uh, uh, telefoonlijnen waar mensen elkaar kunnen verklikken. Hè? En bovendien, uh, volgens de Egyptische grondwet zou je moeten gaan stemmen... anders zit er 500 pond boete op. En wat er ook speelt, is dat mensen nu vanavond de korting krijgen... in een aantal supermarkten, waaronder Carrefour... als ze kunnen laten zien dat ze gestemd hebben. Petra de Jong van de coöperatie Laatste Wil... Die zat, bij Paul, uh, die zat bij Paul moet ik zeggen. Vorige maand pleegde een 19-jarige vrouw zelfmoord met een poeder. Haar ouders willen een verbod op dat middel... en ook dat de coöperatie er geen informatie meer over mag geven. Maar volgens Laatste Wil is die informatie elders ook wel te vinden. De inkoop van het middel heeft nog niet plaatsgevonden. Dus geen van de leden heeft het middel, geen van de mensen hebben het middel. Ja, maar, u weet het maar als u en ik gaan googlen, dan kunnen we wel 80 middelen ja, ja, ja, ja. vinden. Aan tafel bij Pauw ook nog minister van Defensie, Ank Bijleveld. Zij reageerde onder meer op het verhaal dat majoor Marco Kroon... vorige maand naar buiten bracht over een geweldsincident in Afghanistan. Dat was geheime informatie. Maar Defensie kon Kroon geen spreekverbod opleggen, zei Bijleveld.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 Feb 4, John Paul, George en Ringo, The Beatles en Nowhere Man. Daar liggen ze, de ochtendkranten, dit zijn de voorpagina's. Zorgverzekeraars gaan hun premies waarschijnlijk fors verhogen... omdat hun reserves op beginnen te raken. Zo weten het Financiële Dagblad en de Volkskrant deze ochtend. Daarvoor waarschuwen CZ en Achmea. Gisteren voorspelde zorgverzekeraar CZ al... dat de premie van de basisverzekering volgend jaar... dubbel zo hard stijgt als in 2018... Het zijn niet alleen de buffers die opraken. Verzekeraars kampen ook met de gevolgen van de vergrijzing. En ook worden steeds vaker dure medicijnen gebruikt... en is het bevriezen van het eigen risico... dat was een maatregel uit het regeerakkoord... een behoorlijke kostenpost. Het ministerie van Economische Zaken wil de straling van zendmasten... in het hele land gaan beperken. Zo blijkt uit een document dat in handen is van het AD. Door de voorgenomen uitrol van een 5G-netwerk vanaf 2020... wordt een wildgroei aan antennes verwacht. Op uh, bushokjes of in lantaarnpalen bijvoorbeeld. En dat kan volgens wetenschappers gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Het ministerie werkt daarom aan normen voor elektromagnetische velden. Want nu zijn er nog geen uh, regels voor de hoeveelheid die van een zendmast af mag komen. En uh, stop met gluren, Mark, schrijft Metro. Dat slaat natuurlijk op de hele privacy-rel rond Facebook. En Mark is natuurlijk Mark Zuckerberg, de baas van Facebook. Journalist Jelmer Visser van de krant... Die besloot een kijkje te nemen in zijn zogeheten Facebook-archief. Hij diende een verzoek in bij de site en kreeg hem opgestuurd. En tot zijn grote verbazing stond er echt alles over hem in opgeslagen. Denk dan aan contactgegevens, foto's, berichten, IP-adressen... maar ook alle gesprekken van jaren terug in Facebook Messenger... de locaties, evenementen waar je bent geweest... en misschien nog het meest schokkend, zelfs contactgegevens van mensen... waarmee je nooit op Facebook contact hebt gehad. Die kwamen dan van Skype, waarop je tot een jaar geleden kon inloggen met Facebook. En nog een opmerkelijk verhaal op de voorpagina van de Telegraaf. We zien een foto van een oud-medewerker van PostNL. Hij kijkt een beetje sneu. Niet zonder reden, voor zijn neus ligt namelijk zijn afscheidscadeau... na 50 jaar trouwendienst, voor hij met pensioen ging... een ingelijst velletje postzegels. Geen bloemen, geen handdruk, geen extraatje voor Bert Nossent... zo schrijft de Telegraaf, en hij is boos. Omdat hij het gevoel heeft dat PostNL zijn tientallen jaren aan diensten niet waardeert. Op de laatste dag was er ruimte voor een kwartiertje koffie en cake in de pauze, zegt hij. PostNL zegt tegen de krant dat ze helemaal niks verkeerd hebben gedaan... want alles viel namelijk binnen het budget van 40 euro. Ja, 17 minuten over zes is het. De luchtkwaliteit in Nederlandse steden die moet beter... en daarom wil staatssecretaris Tientje van Veldhoven... van Infrastructuur en Waterstaat zo'n 100 maatregelen nemen. Zo wil ze bijvoorbeeld dat er meer laadpalen voor elektrische auto's komen... en het parkeren voor auto's met een lage uitstoot van schadelijke stoffen... moet goedkoper worden. Met die nieuwe regels wil de minister in samenwerking met gemeenten en het Rijk... de luchtkwaliteit in Nederland zo snel mogelijk verbeteren. Samen met die wethouders brengen we dus samen in kaart... hoe kunnen we die versnellingen aanpakken. Daarvoor moeten gemeenten dingen doen, soms de provincie. Uh, maar ook het Rijk kijkt daarin mee. En als het gelukt is, waar voldoet u dan aan? aan nou, Wat voor normen? Er zijn Europese normen afgesproken... over hoeveel fijnstof er bijvoorbeeld in de lucht mag zijn. Of uh, stikstofdioxide. Nou, daar zit, zitten we nog knelpunten. Uh, en daar werken we nu dus aan om ook die laatste knelpunten weg te halen. Maar dan stoppen we niet... Want we willen blijven werken aan het steeds schoner maken van de lucht in Nederland. En komt u dan in de buurt van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie? Want die liggen weer een stuk scherper dan van Europa. Die normen van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat is inderdaad wat zij adviseren als gezonde lucht. Het streven van het kabinet is om steeds dichter... bij die normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te komen. En daarom kom ik ook in het najaar, einde van het jaar... met een actieplan Schone Lucht. En daarin willen we dus nog weer verdergaande stappen nemen met elkaar. Als we straks op die Europese norm zitten dat is binnen Europa een compromis geweest... maar dat is dus niet per se de schoonste lucht... De Europese normen zijn niet gezondheidsnormen inderdaad. En daarom vindt het kabinet het ook belangrijk om nadat we die normen hebben gehaald... daartoe zijn we wettelijk verplicht wel te blijven werken... aan het steeds verder schoonmaken van de lucht in Nederland. Uit de laatste onderzoeken, daar blijkt dat bepaalde steden... dat het daar nog niet goed is met, met de lucht. Kunnen dus eens een praktisch voorbeeld geven... hoe je met een vrij simpele maatregel die kwaliteit kan verbeteren? Ja, in Den Bosch uh, voeren ze op een uh, stukje waar de luchtkwaliteit hardnekkig slecht is... een 30-kilometer zone in en daarmee... Uh, brengen ze de, de, ja, de luchtkwaliteit omhoog. In Utrecht gaat het om een bepaalde rotonde... die ze sowieso zouden gaan aanpakken. Maar nu zetten ze vast blokken neer... zodat het verkeer toch alvast wordt omgeleid... zoals in de definitieve situatie. Nou, zo brengen we met hele concrete maatregelen de effecten naar voren. Is dit het laaghangend fruit, de makkelijk haalbare oplossing? Nou, het echte laaghangend fruit is natuurlijk al lang uh, geplukt. Uh, want heel veel steden hebben al hele grote stappen gemaakt. En daarom resteert nog maar een klein aantal knelpunten. Maar samen met wethouders en uh, gedeputeerden... en natuurlijk ook de ambtenaren van mijn ministerie... hebben we echt gekeken wat kunnen we nou nog doen... om die uh, punten snel, versneld aan te pakken. En ik ben blij dat we nog deze maatregelen met elkaar hebben kunnen vaststellen. Wat stelt u zich voor bij het uh, verminderen van uh, de uitstoot... in de intensieve veehouderij? Dan nou moet je dus echt gaan kijken naar de stallen. Uh, en daarover ben ik uh, samen met mijn collega Carola Schouten van LNV... natuurlijk in gesprek ook samen met de gemeente en de boeren daar. Want het zal steeds maatwerk vragen. Ik voorzie een stevige discussie. De discussie zal altijd stevig zijn. En dat is ook heel goed, want het gaat om belangrijke zaken. Natuurlijk kan geen garantie geven dat de hele lucht is opgeklaard... deze kabinetsperiode. Dat is allemaal maatwerk, maar we blijven ermee aan de slag. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven was dat in gesprek met Hans Andringa. Dan het voetbal van gisteravond. Nederlands elftal liet zich in een oefenpotje van een heel andere kant zien. Vrijdag verloor Oranje zonder enige Franje van Engeland. Gisteravond een heel ander beeld. Een fris en fruitig Nederlands elftal... dat Europees kampioen Portugal met 3-0 aan de kant zette. Die stand was bij Rust al bereikt door doelpunten van Depay, Babel en Van Dijk. Bij twee van die doelpunten was verdediger Matthijs de Ligt, de aangever. Bert Maalderink sprak met hem. Dag, gefeliciteerd. Dit was er wel eentje. Ja, goede overwinning denk ik. Als je uit met 0 3 winnen bij Portugal is is dat uh, denk ik wel goed. Kun je dat eigenlijk wel geloven? Ja, geloof ik. Ik bedoel, uh, wij weten onze kwaliteit ook. Wij weten dat we, dit, uh, dat we dit konden. En vandaag hebben we het laten zien. Dus uh, nee, ik uh, geloof er altijd wel. Was dat het de Nou, ik denk dat we de eerste helft goed speelden. Ik denk dat zij uh, ja, weinig kans hadden. Ze hadden de bal wel, maar werden niet echt gevaarlijk. En ja wij waren in die omscha omschakeling telkens uh, denk ik heel snel uh, voor de goal en uh, ja eigenlijk de eerste drie kan ja we, eerst, we hebben denk ik de eerst al vijf kansen gehad en drie gingen ringen dat is ook zo'n uh, kwaliteit denk ik ja dat is zeker en uh, mooie goals ook ook die goal uh, nou ja uh, die enorme voorzet van jou keihard op het hoofd van babel ja oude wedstrijd rechts buiten keihard ja nee uh, ja ik kreeg de bal uh, diep gespeeld van donnie en uh, ik kijk voor de goal, ik zie een paar mannen vrij zijn, denk ik denk uh, ik, geef gewoon hard voor, wie weet loopt iemand tegenaan en uh, ja, Ryan toevallig, goede kopbal. En die andere goal van Van Dijk die jij teruglegde, die vrije trap, ook prachtig. Ja, hoge vrije trap van uh, Memphis die, uh, die ik terugleg op uh, Virgil die hem uh, gewoon goed binnenschiet. Is dit dan het nieuwe Nederlands elftal? Well, ik denk dat je vandaag wel hebt kunnen zien waar wij uh, toe in staat kunnen zijn en uh, ja, dit is denk ik uh, een goed einde van de eerste week. Dat is zeker zo, want dit wordt ook een eikpunt, dat weet ik zeker. Dat over een paar jaar mensen zeggen van nou, daar begon het. Of daar is het begonnen. Zou dat kunnen? Ja, dat, dat proberen wij natuurlijk te realiseren. Wij uh, we weten dat we een talentvolle ploeg hebben. Maar dat we ja, op internationaal niveau natuurlijk nog stappen te zetten hebben. En uh, dan is zo'n dagmeting uh, ja, zoals vandaag is uh, goede, goed geweest, denk ik. Ja, het belangrijkste was toch ook dat er vooruit gespeeld werd. Dat er met durf gespeeld, uh, diep gespeeld wordt, werd. En dat is vast heel anders dan afgelopen uh, vrijdag. Ja, klopt, klopt. Uh... Ja, wat je zegt, wij probeerden de diepste man te zoeken telkens en Romein te voetballen. En uh, ja, we hadden telkens een man vrij op het middenveld, uh, van mijn gevoel. Dus ja, dat was wel lekker voetballen. Vooral de eerste helft. Ja, zeker. Nou ja, uh, daarna toch eigenlijk ook wel. Want er kwam nog even storm in de tweede helft. Ja. Op het begin, maar ja, ook, ook goed onderuit gevoetbald. Ja, zeker. Uh, ik denk toen wij zij de rode kaart pakte, verslapten we een beetje. Gaven toch onbewust wat, wat minder. En dan, uh, ja, dan zie je dat ook een ploeg als Portugal met 10 man ons uh, nog achter, kan, achteruit kan drukken. Dus. Uh, nou nee, ja, uh, ik denk de eerste 70 minuten waren heel goed. De laatste 20 minuutjes waren iets minder, maar dat, uh, dat kan gebeuren niet. Wat zei Koeman? Ja, dat het uh, dat, uh, ja, toch een beloning is voor deze week. En dat, we, ja, dat dit iets is waar we voor moeten beduren... en uh, naar de volgende interlandperiode weer door moeten pakken. Presteer. Yes, dankjewel. je de Licht was dat. Ja, 3-0 winnen van de Europese kampioen, dat is een knappe prestatie... waar de bondscoach Ronald Koeman natuurlijk blij mee was. Nou, je hoopt uh, wel op een, uh, op een resultaat omdat dat uh, ook belangrijk is voor spelers. Dat je ja, voor je harde werken, wat zeg ik maar uh, zo, dat je daarvoor beloond wordt. Nou ja, als dat gebeurt met, een, uh, met name de eerste helft, met gewoon uh, sterk te spelen, compact te spelen, weinig weg te geven. En ja, wat we ook absoluut wilden vanavond aan de bal uh, beter te spelen. wat een goed positiespel. We kregen de gelegenheid, uh, gelegenheid die we minder tegen Engeland kregen. Natuurlijk stond het anders op het middenveld. Ja, daar dat hebben we goed bespeeld. En, en, en ja, je komt lekker op 1-0, geeft vertrouwen. En uh, ja, het staat 3-0 bij de rust. En het had ook 4-0 kunnen zijn. Was dit, uh, wat was de sleutel eigenlijk? Want je zegt middenveld, was Prupper de sleutel of een deel van de sleutel? Gedeeltelijk wel. Uh, uiteindelijk de sleutel vind ik uh, hoe het team stond uh, heel compact. En, uh, en dat begint bij de spitsen. Uh, wat ik vrijdag vond, dat ze af en toe nog wel eens wandelden. Hebben ze vanavond niet gewandeld. Ze hebben constant meegedacht in het uh, hele uh, systeem van verdedigen. En uh, de andere vond ik sleutel van vanavond was dat we... En daar hebben we over gesproken. dat uh, Het waren twee middenvelders van Portugal tegen drie van Nederland. Nou, als je dat goed speelt kun je constant je vrije man uh, vinden. Maar dan moet je wel vast aan de bal zijn. Ah, en Pruppen was geweldig in dat opzicht vanavond. Maar ik vond ook Donny van der Beek en ook Genie uh, Wijnaldum. Vond ik, uh, zeer complementair aan elkaar op het middenveld. En, en dat gaf heel veel rust. Hoe ga je nu verder? Uh, is dit nu een team, dit team wat hier stond vanavond. waar je aan verder gaat bouwen? Of is alles nog steeds helemaal open? Nou, uh, ik zeg niet dat alles open is. Uh, maar je gaat kijken. Ik denk dat we beide systemen goed kunnen spelen. Zowel 3-4-3 als, als het systeem wat we vanavond hebben gespeeld. En, en, en dat ligt ook aan tegenstanders. Hè? Want uh, heb je mindere tegenstander, dan zal je meer op de helft van de tegenstander moeten spelen. En dan heb je wel meer aan uh, spitsen die, uh, die ook in de 16 gevaarlijk zijn. Maar ja, dat zijn keuzes die we gaan maken, omdat we weten... We hebben niet meer de allerbeste spelers, maar we kunnen wel een heel goed team hebben. En dat hebben we vanavond wel bewezen. Ja, en dan een deze tegenstander, het is wel de Europese kampioen. En als je kijkt hoe lang het geleden is dat Nederland van Portugal won. Uh, toen speelde jij nog mee in 1991. Dus het is ook wel een prestatie. Of is dat dan weer overschat? Ja, ik, ik vind van wel. Want uh, ongetwijfeld kun je zeggen dat ze misschien de wedstrijd begonnen... dat ze dachten van, uh, we doen het wel even. Dat deden ze in de, in de 94e en de 96e minuut ook tegen Egypte. Maar toen ze achterkwamen zag je wel dat ze, dat ze geïrriteerd raakten. Ze gingen overtredingen maken. Ronaldo uh, ging zijn uh, ouderwetse spelletje weer spelen. Een penalty die hij wilde hebben. Ja, en, en, en een hoop uh, theatrale acties... Ja, dus dat vinden zij niet fijn. Ik ken Portugezen, die, uh, die vinden het niet leuk als ze afgedroogd worden. En dit do doet pijn voor hun. Dat, uh, dat kan ik jou verzekeren. Mooi oh hè? Ja, ja uh, ik heb liever dat zij de pijn hebben dan wij. Ja, Ronald Koeman, de bondscoach die volgens mij naar huis heeft in Portugal. Dus dat wordt nog leuk als hij daar gaat golven. Uh, mooi, die staat in de boeken. 3-0 Oefenpotje potje tegen Portugal. En we winnen dus weer eens. Dan de muziek. Ja, gisteren probeerde ik hem ook te draaien... maar toen ging er even iets mis hier. Dus we doen het toch maar even opnieuw. Zondagavond stonden ze nog op het podium van Paradiso in Amsterdam. Calexico. de band uit Tucson, Arizona in de Verenigde Staten. Er is nog niet zo lang geleden een album van ze uitgekomen. Dat heet The Threat That Keeps Us. En daarvan nu, als het goed is, Under the Wheels. A sedated steak Wanted to hear what you had to say But there was too much talking over Each other And find me peace A mindful heart Of breaking the tide When the fighting starts Powered down And the town goes dark When words fail We scatter Under the wings Of the Do no good, surrender the words, while the lovers leap out of the fate to the infinity See you.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 Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... is hij uit Turkije vertrokken voor zijn eigen veiligheid. De man deed volgens Turkije onderzoek naar banden... tussen de Turkse regering en IS. Ook Australië zet Russische diplomaten uit. Het is een reactie op de vergiftiging van de Russische expions Kripal... in Groot-Brittannië. Volgens de Britse regering zit het regime in Moskou achter die aanval. De Australische premier zei dat de twee diplomaten... werken voor de Russische inlichtingendienst...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 Met weer nog vanuit het westen gaat het regenen. In het noordoosten blijft het tot ver in de middag droog... met af en toe wat zon en het wordt ongeveer 9 graden. Jolanda van der Velde vanochtend bij de ANWB... om ons bij te praten over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst even melden dat in het midden van het land... daar komt hier en daar nog wat uh, dichte mist voor. Voor de rest is het een uh, normaal begin van de ochtendspits. Weinig bijzonderheden. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Twee uitzonderingen. Eentje op de A2 Den Bosch richting Utrecht al uh, meer dan 10 minuten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 Bijna vijf minuten over half zeven u luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. En we gaan het hebben over een moord in Parijs. Het zou normaal gesproken misschien niet eens het nieuws halen... maar dit keer wel. Sterker nog, de burgemeester van Parijs, een minister... en ook heel veel andere Fransen die spreken er zich over uit. Het slachtoffer was namelijk 85 jaar oud... en werd vermoedelijk gedood omdat ze Joods was. Correspondent Frank Renauts, Frank, praat ons eens bij. Wat is daar gebeurd? Het gaat inderdaad om een moordzaak. Vrijdagavond rukte de brandweer van Parijs uit... omdat er een brand in een huis in Oost-Parijs was geconstateerd. Daar aangekomen ontdekten ze in het appartement... het stoffelijk overschot van de bewoonster, een 85-jarige Joodse vrouw. Een overlevende van de holocaust die in 1942 kon vluchten uit Frankrijk... toen de razzia's begonnen. In het lichaam van de vrouw werden elf messteken geconstateerd. Kortom, er spraken van een misdrijf. Er zijn inmiddels twee verdachten aangehouden... en die worden nu officieel verdacht van moord met antisemitische motieven... En dat heeft in de Joodse gemeenschap en bij politici... natuurlijk tot enorme consternatie geleid. Iemand is in Parijs vermoord alleen omdat ze Joods is. Ja, maakt heel veel los dus in Parijs. Ja, en vooral eigenlijk omdat er een jaar geleden bijna precies hetzelfde is gebeurd. En justitie toen heel lang niet wilde erkennen dat er antisemitisme in het spel was. In april 2017 werd ook een vrouw in Parijs vermoord, ook Joods, ook op leeftijd, door een man die daarbij Allah Akbar riep en koranverzen voorlas. Justitie zei toen bij het onderzoek dat het een gek was die man. En pas na elf maanden werd erkend dat de vrouw misschien vermoord was omdat ze Joods was. De Joodse gemeenschap was daar toen furieus over. Ze voelde zich niet serieus genomen, ze voelde zich bedreigd ook. En Joden waren nu bang dat dat opnieuw zou gebeuren met deze zaak van deze 85-jarige vrouw. Een beetje het gevoel had de Joodse gemeenschap alsof justitie zijn kop in het stand steekt en niet durft te erkennen dat er zoiets als antisemitisch geweld in Parijs bestaat. Ja, en dit komt dan bij natuurlijk de terreuraanslagen in Parijs door moslim-extremisten. Absoluut, dat speelt heel erg mee op de achtergrond. Natuurlijk in het debat daarover. Die serie aanslagen in Frankrijk van de laatste jaren. Die werd gepleegd door moslimextremisten. En Joden willen dat mensen begrijpen. Dat niet alleen supermarkten zoals afgelopen vrijdag. of concertzalen zoals de Bataclan. doelwit zijn. maar ook Joden, mensen die dus gedood worden. wegens hun geloof. Vergeet niet toen die aanslag op Charlie Hebdo was in 2015. Hè, toen werd ook een aanslag al gepleegd op een Joodse supermarkt in Parijs. Door heel veel mensen hier wordt nu de angst geuit. Wordt het gevoeld alsof de conflicten van het Midden-Oosten. hier in het in het westen in Frankrijk worden uitgevochten. Of nog anders, de minister van Binnenlandse Zaken heeft een verklaring uitgegeven. En die noemt het een barbaarse daad, die doet denken aan de donkerste dagen van onze geschiedenis. Nou, de Joodse belangenorganisatie in Frankrijk, CRIF, die heeft voor morgen een protestmars aangekondigd in Parijs. Want dit speelt in Parijs, speelt het in andere Franse steden ook eigenlijk? Nou, de ophef is het grootste in Parijs, omdat precies een jaar geleden eenzelfde soort daad was, ook een antisemitische daad in justitie dat toen niet wilde herkennen. En nu opnieuw in Parijs, bij opnieuw een Joodse vrouw hetzelfde leek te gebeuren. En nu dus uiteindelijk wel het antisemitisme wordt erkend in die daad. Correspondent Frank Renaud was dat. Werkgevers die van de een op de andere dag stoppen met de CAO... en alleen nog met de ondernemingsraad om tafel gaan... om loonafspraken te maken. Dat is bij steeds meer bedrijven aan de hand. Gal en Gal, Action en ook bij de distributiecentra van Jumbo. Daar mogen de 3000 medewerkers kiezen... of ze voortaan onder de zogeheten arbeidsvoorwaardenregeling willen vallen. Die vervangt dan de CAO en als ze dat doen... dan krijgen ze een loonsverhoging van 1,5 procent. Vakbond FvV organiseerde vorig jaar nog stakingen bij Jumbo. De bond adviseert medewerkers om niet te tekenen... en gaat daarvoor langs bij mensen thuis. Verslaggever Jeroen Schutheizer ging mee met vakbondsbestuurder Ali Aklaluci. U bent op pad hè, al een hele tijd... Dat klopt. Wij zijn nu uh, eigenlijk sinds uh, 26 februari uh, op pad bij de mensen thuis. En dan moet u ze uitleggen? Wat wij doen is uh, dat wij de volledige informatie geven die Jumbo de mensen niet geeft. Uh, Jumbo die, uh, vertelt de mensen vooral wat de voordelen zijn van de AVR. Nou, dat hoeven wij natuurlijk niet te herhalen, want die zijn duidelijk. Uh, en wat wij doen is dat wij ook vooral vertellen over de risico's die aan de AVR kleven. De arbeidsvoorwaardenregeling. Dat is die overeenkomst die Jumbo heeft gesloten met de OR. Dat is een deeltje tussen de ondernemingsraad en Jumbo inderdaad. We gaan aanbellen. Uh-oh, de hond is er al. Goedemiddag. Goedemiddag. Kom binnen, Hallo. ik zal ze in de keuken zetten. Uh, hoe is het gegaan de afgelopen periode met de AVR en het gesprek? Nu uh, hebben wij dus een heel boekwerkje gekregen met de nieuwe AVR erin. Met alle punten daarin. En daar hebben wij dus een gesprek op gekregen. Zo van, hebben jullie nog vragen? Zijn er nog dingetjes die belangrijk voor jullie zijn? Nou, ik heb mijn vragen daar kunnen stellen. Maar omdat ik heel veel appjes krijg en ook allerlei... Uh, ...vraagjes toch nog ook wel zelf heb. Zo van, ik weet waarom ik ja zou kunnen tekenen. Ik wil ook weten waarom ik nee zou kunnen tekenen. Ik hoop dat u wat heeft gehad aan dit gesprek. Uh, ik moet zo door naar mijn volgende afspraak. Nou, heeft u er wat aan gehad? Ja, zeker. Ik heb daar wel iets aan gehad. Een verhaal horen van twee kanten is altijd helder. Heeft u al besloten of u gaat tekenen? Ik denk wel dat ik heb besloten, maar... ...ik heb nog de tijd, dus het kan nog wijzigen. Tot ziens. Tot ziens, hè. Houdoe. Houdoe. Wij adviseren dat mensen er goed over moeten gaan nadenken en alles moeten wikken en wegen. Het is een belangrijk besluit wat je neemt. Daarnaast adviseren wij eigenlijk ook mensen om nergens voor te tekenen. Want je hoeft niet te tekenen om te behouden wat je hebt. Daarbij zeggen we wel, daar loop je dus die 1% en 1,5% volgend jaar aan loonsverhoging mis. Als je tekent, dan doe je daarmee afstand van de CAO. En als je wel tekent voor de A4, dan loop je dus risico... dat over één jaar of misschien over twee of drie jaar... Jumbo toch eenzijdig de arbeidsvoorwaarden gaat verslechteren, als zij er ook instemming voor krijgen van de OR. Ja, jullie hebben niet zo'n vertrouwen in die ondernemingsraad. Zij uh, worden betaald door Jumbo, ze krijgen hun salaris. Zij kunnen onmogelijk druk uitvoeren op Jumbo, op hun eigen werkgever... om betere arbeidsvoorwaarden af te spreken. Hoe gaat dit aflopen? Dit eindigt uiteindelijk straks dat mensen met elkaar gaan opkomen voor hun rechten... En dat wij als FNV weer een fatsoenlijke, eerlijke CAO gaan afsluiten. U hoopt die CAO bij Jumbo weer terug te krijgen? Daar ga ik vanuit, absoluut. En daar geloof ik ook in. Ali akla was dat van de vakbond FNV. Volgens de bond worden medewerkers van Jumbo onder druk gezet om te tekenen. Jeroen Schutthuizen legde dat verwijt voor aan de financieel topman van Jumbo. Dat is Ton van Veen. Door ons... Uh, geen zins, denk ik. Ik vind druk daar ook niet het goede woord. Wat we wel doen is uitgebreid uh, uitleg geven aan onze mensen... Uh, wat de AVR inhoudt en uh, wat de voordelen voor ze zijn. Uh, dat doen we in infosessies. Alle medewerkers hebben ook individuele gesprekken gehad... met, uh, met mensen van onze HR-afdeling. We wijzen ook op de verschillen met een CO, die in het verleden gold. Dus we doen het op basis van feiten en op basis van eerlijke voorlichting. De FNV verwijt u dat u alleen de voordelen uitlegt? Ja, dat is dan voor rekening van het FNV. De FNV uh, zegt wel meer in dit traject... Uh, wat ik toch af en toe met een korreltje zout uh, moet nemen. Even terug naar de voorgeschiedenis. Waarom zet Jumbo de vakbonden buiten de deur? Nou, ik zou het iets anders willen formuleren. Ik denk dat de vakbonden zichzelf buiten de deur hebben gezet. We hebben in het verleden uh, afspraken uh, met het FNV gemaakt... over. Onze relatieve positie qua beloning in de markt. We betalen als beste in de markt, veel meer dan onze concurrenten. Dus we betalen goed, we willen goed blijven betalen. We moeten alleen wel oppassen dat die verschillen niet elk jaar nog groter worden. Nou, daar hebben we in het verleden afspraken over gemaakt. En bij de cao-onderhandelingen vorig jaar ja, bleek daar bij FNV-zijde weinig bereidheid meer om erover te praten. En was de FNV een jaar later die afspraak vergeten? Ik kan me niet voorstellen dat je zo'n afspraak vergeet... als daar een handtekening van je bestuurder onder staat. Uh, maar er viel in ieder geval niet over te praten. Sterker nog, uh, er werd een uh, onvoorwaardelijke looneis hier neergelegd... die uh, hoger was, wederom dan elders in de markt. Uh, wij hebben in uh, een paar gesprekken geprobeerd om uit te leggen eh, ja, dat we dat niet zomaar onvoorwaardelijk kunnen doen... en dat we naar alternatieven willen kijken. En we zijn blij dat de verantwoordelijkheid eh, die FNV niet heeft genomen... uiteindelijk wel door onze ondernemingsraad is opgepakt. En hebben een heel goed pakket arbeidsvoorwaarden eh, afgesloten... waar onze medewerkers massaal achter gaan staan. Daar ben ik stellig van overtuigd. Ja, en dat het zonder vakbond is... Uh, dat is geen vooropgezet doel geweest. Uh, ik ben er ook helemaal niet trots op of zo. Uh, Integendeel, ik denk dat het uiteindelijk voor de BV Nederland helemaal niet goed is... dat vakbonden bij steeds meer cao's uh, niet aanwezig zijn... Uh, en dat er nou alternatieven wordt gekeken. Maar uh, ja, wij moeten omgaan met de situatie zoals die zich voordoet. En uh, ja, dan heb ik liever een hele goede AVR uh, met de OR dan een cao die er niet komt. Dat zei de financieel topman van Jumbo, Ton van Veen. Inmiddels hebben duizend van de 3000 medewerkers... voor de regeling met de ondernemingsraad gestemd. Tot nu toe zijn er tien tegenstemmers. Meer over dit onderwerp kunt u vinden op onze website nos.nl. En dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Hoort de anti-HIV-pil PrEP thuis in het basispakket? De Gezondheidsraad komt vandaag met een advies daarover, schrijft Trouw. PrEP is een pil waarmee een HIV-infectie voorkomen kan worden. In Frankrijk bijvoorbeeld wordt een kuurtje vergoed, maar in Nederland nog niet. Een argument is vaak dat het pilletje bedoeld is voor mensen die uit zijn op losbandige seks. Maar volgens de actiegroep... Prep nu is dat grote onzin. Het is voor mensen zonder HIV die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor de gemeenschap. Of de Gezondheidsraad dat ook zo ziet, dat horen we dus vandaag. En de pillen zijn relatief duur. Een maandvoorraad kost zo'n 500 euro. Nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zijn boos dat Nederland nu wel diplomaten uitzet, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Gisteren liet premier Rutte weten dat Nederland twee Russische diplomaten uitzet... als reactie op de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal in Engeland. De stichting Vliegramp MH17 vraagt zich op Twitter af waarom dat nu wel gebeurt... en vier jaar geleden niet, toen 298 burgers om het leven kwamen. Vlucht MH17 werd uit de lucht geschoten door een boekraket... die volgens een internationaal onderzoeksteam afkomstig was uit Rusland. Een mishandeld homostel uit Arnhem vindt de strafeis tegen de jongens... door wie ze zijn mishandeld aan de lage kant. Zo vertelden ze tegen Omroep Gelderland. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren werkstraffen. Maar dat staat niet in verhouding met het letsel, vinden de mishandelde mannen. Het is nu een jaar geleden en ik ben nog eigenlijk hetzelfde als een jaar geleden. Tandloos, laten we het zomaar even kort door de bok zetten. Dus ja, het was wel gewoon heel dubbel met alles. Het homo werd begin april vorig jaar op de Nelson Mandela-brug in Arnhem mishandeld na een avondje stappen. De mannen zeggen dat ze zijn aangevallen omdat ze hand in hand liepen. En in het Nederlands Dagblad een interview met astronaut André Kuipers. Aanleiding is de nieuwe tv-serie One Strange Rock... vanaf morgen op National Geographic... waarin acht astronauten hun blik op de aarde geven. Kuipers vertelt tegen de krant dat hij vroeger erg optimistisch was... maar inmiddels is dat helemaal omgeslagen. Hij heeft in de ruimte gezien wat de mensheid doet met de aardbol. Erosie... Visserij, luchtvervuiling, de mensheid denkt dat de wereld oneindig is... vertelt hij, maar dat is volgens de astronaut niet zo. En die wijsheid wil hij nu zoveel mogelijk delen. nieuws, Jolanda van der Velde. Het aantal files groeit, maar er zijn gelukkig nog vrij weinig bijzonderheden. De meeste files leveren zo'n vijf minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A2 Den Bosch richting Utrecht... dik 10 minuten bij Zaltbommel... en 20 minuten vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen de brug Gorkem en Lexmond. Van tien jaar geleden nu... De groep The feeling. Winters come and summers go. Last time round, for all we know, wonder what the time is in London. Uit 2008 dus, Without You was dat. Martijn van der Zanden, goedemorgen. Goedemorgen. Martijn is onze verslaggever van dienst op deze dinsdag en waar ga je naartoe? Ik ben op weg naar een huisarts in De Beeld, in de buurt van Utrecht dus. Zij is een van de oprichters van Het Roer Moet Om. En dat is een groep huisartsen die in 2015 heeft gezegd dat het anders moet, hè, dat het roer om moet. En dan ging het onder andere over de regeldruk in de zorg. Uh, de bureaucratie die daar is, uh, zij vonden van ja, dat kan eigenlijk zo niet langer. Nou, binnen enkele weken na oprichting van uh, die club gaf twee derde van de huisartsen aan dat ze zich daar ook inderdaad zorgen om maken. Nou, Dat betekent dus dat er een flink draagvlak was. En uh, dat, werd, dat werd ook in Den Haag duidelijk... En daarom is in het regeerakkoord ook afgesloten uh, dat er inderdaad dat de regeldruk verminderd moet worden. Nou, er is de afgelopen maanden flink nagedacht over hoe dat zou moeten. Er zijn zogenaamde schrapsessies geweest om te kijken naar nou ja, welke regels kunnen we schrappen. En vandaag wordt er een soort van manifest aan minister Bruins overhandigd. En daarin staan 62 concrete dingen over hoe die regeldruk naar beneden kan. En bij die huisarts in de beeld ga ik dus even luisteren ja, wat ze daarvoor allemaal in gedachten hebben. Ja, hoe ver is ze nog naar de beeld? Het is voor mij nog 250 meter, dan ben ik er. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan kan je even rustig koffie drinken... dan komen we daar straks op terug. Met Martijn van der Zanden dus. Ja, de bloemen op het Pietersplein in Rome... die worden dit jaar beschermd met laserstralen en speciale vliegers. Zondag spreekt de paus een paaszegen uit... en zoals ieder jaar zorgt de Nederlandse bloemensector voor de versieringen. Vorig jaar ging dat mis. meeuwen vernielden toen de bloemstukken... En Daarom worden er nu dus speciale maatregelen getroffen. Vandaag vertrekken drie vrachtauto's vol Rozen, Tulpen, Narcissen... en Hyacinthe richting Rome. En verslaggever Mathijs van der Wiel was bij het inpakken. Een hele, hele, hele softe kleur, hè? Is ook ja, zei, het is het een mooi. beetje grijzig roze. Toch wel duidelijk anders dan die... Ja. Sweet. En dat is de pearl. Hier worden de rozen ingepakt. Deze moet apart. De bloemenveiling in Rijnsburg. Oh, oh, ja. heb je nog twee doosjes, ja, perfect. Ja. Paul Dekkers, bloemist uit Posterhold, Limburg, ja. voor de hoeveelste ja. keer doet u het eigenlijk? Eh, ik heb een jubileumjaar. 1988, toen ging ik als 24-jarig jongetje het eerste keer mee. Dus het is nu 30 jaar en het derde jaar als projectleider, hoofdarrangeur van het hele verhaal. Ja, super. En nog een doos. Een hele mooie lange roos, ja. Dan maar hopen dat het mooi in beeld wordt gebracht. Of gebeurt dat altijd wel? Nee, Dat gebeurt niet. Je moet echt zien: het is geen reclame, dat mag absoluut niet. Het feit dat de pauze zegt bedankt voor de bloemen, daar zijn wij al heel erg blij mee. Kunt u daar wel van op aan? De laatste jaren doet deze pauze het in het Italiaans. En Nederland zegt steeds van... Ja, maar hij zegt het niet meer in het Nederlands. Nee, Nederlands. Maar... Hij zegt het wel. Hij zegt het. En tegen mij persoonlijk zegt hij dan... Bedankt voor die bloemen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Echt waar? Dat Pas Franciscus u. kan het wel in Nederlands. Hij kan het wel. Hij kan het wel. Ja, ja. Maar hij doet het wanneer dat hij dat wil. Ja. Er is weer een kar vol. En die schrijft het erop, de bestemming. Het is Rome. Vaticaan. Maar dat weten ze te vinden. Vorig jaar werd het even heel spannend voor u. De bloemen werden aangevallen door... De meeuwen van Rome. Het was natuurlijk wel een, een, een schrikken. Hè? We kwamen om zes uur op het plein. En je zag op een gegeven moment echt allemaal aanvallen. Dus kisten. Dus wij hebben dan van die rijen gemaakt met, met, met narcissen. Die waren aangevallen. Ook de bloemstukken. We ja. willen dat ook natuurlijk dit jaar liefst voorkomen. Wat dus... heeft u nou gedaan? Want u heeft een oproep gedaan. Ja. En u veel reacties gekregen. Hè? Van wie kan mij helpen? Ja, We hebben 411 mails kunnen beantwoorden. Waaronder ook bedrijven. En er gaat nu inderdaad een professionele bedrijf. Dus echt bezig met, met diervriendelijke manier van de meeuwbestrijding. Die gaat mee. Hoe gaan ze dat doen? Die meeuwen wegjagen? Of uit de buurt houden oh, van, van die mooie bloemen? Ja, op een manier die in combinatie van laserstralen, laserapparatuur. en dan ook nog wat, moet je je voorstellen, een soort windvogelachtige manier kites. Lasers? Ja. Op het Pietersplein. Mooi hè? Ja. Dat mag zomaar. Dat gaan we afwachten. We hebben dat aangekaart. Natuurlijk, alles moet met permissie van het Vaticaan. Het is geen lasershow worden. Het is een heilige plek. Het zou wat zijn hè? Ja. Nee, maar daarom. Daar moet je altijd rekening mee houden. Dus dat het op het laatste moment toch anders kan zijn. We hebben nog één kar nodig. Die kunnen we deze voor gebruiken. We pakken okay, eerst de bovenste eraf. Moet je gewoon niet mensen de buurt houden om ze weg te jagen als ze komen? Die vogels. Oh, is dat nee. niet het beste? We hebben natuurlijk nog opties. Hè? Je kunt ook zwervers kun je, kun je vragen. En dan ga je die met wat zilverpapier over het, over het plein laten rennen. Ja. En dan bied je hun een maal aan. Helemaal, ja. dat is helemaal de geest van ja. deze paard. Precies, ja. Of jonge priesterstudenten de, de nacht laten waken. Nee, maar er zijn heel veel ideeën. Maar je moet op een gegeven moment wel kijken dat het allemaal ook effectief is. En ook past in het hele verhaal natuurlijk. ja. En de bloemen worden eerst nog gezegend, hè? Ja, Bischop van de Händen van Rotterdam geeft de zegen over de bloemen. Heel mooi moment. Waren ze vorig jaar niet gezegend? Ook gezegend? Ja. En dan hadden dus een zegel op. Maar dat is dus kennelijk niet voldoende. Ach, je weet het niet, hè? Nou ja, dan met vliegers, laserstralen en de zegen. Moet het lukken, ja. Wat ijs van de wiel was bij het inpakken van al die bloemen. die dus naar het Pietersplein in Rome gaan. En die zien we dan ook. Uh, uh, als we kijken naar de beelden. komende zondag als de, zijn, als de Paus en Paazegen uitspreekt. Um, ik verwijs u nog even naar kwart over negen. Dan uh, doen we iets met uw uh, vragen aan en opmerkingen. Als u die hebt, kom maar door. Met uh, hekje R1JN via Twitter kan dat. U kunt uh, mailen r1jn-nos.nl of download de gratis app van NPO Radio 1. Dan kunt u een boodschap schrijven of er eentje gesproken achterlaten.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 Als enige examentrainer, bewees effectief. HP De Stijl. Nu gratis bij HP De Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. In Centro, Ngependa wa Kawaida Zahidi. Kwa bababu in Centro, Sasapia Nikenia. In Centro, Kwenye Redio SUV. In Centro, ja IT Company, nu ook in Kenia.